Ik denk dat dat wel kan. Graag. Ik moet het natuurlijk nog even in de afdeling bespreken, maar ik denk niet dat hij bezwaar zal maken. Heel graag. Ik moet het nog met bank bespreken. Als die geen bezwaar maakt, kom ik bij het terug. Jaap, ik heb hier het eerste deel van een reeks volksverhalen. Er moet er nog een inleiding bij. Ik zal die nog schrijven, maar overigens kan het zo worden uitgegeven. Wil jij eens bekijken of daar geld voor is? Leg daar maar neer.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 ik zeg tegen de majesteit, deze poppen weerspiegelen in een notendop de hele geschiedenis van de Indonesische archipel. En toen hij me na afloop meenam met de lunch, zei hij dan tegen de kamerheer, u krijgt een bijzonder interessante tafelgenoot. Ja, werkelijk heel geslaagd. Wanneer was dat? Toen jij vergadering van de commissie had. Oh ja, natuurlijk ja.